Dat we hier zijn. Dat we hier op zondagochtend samenkomen. Merken ze dat? Behalve dat we hun parkeerplekken inpikken. Zouden ze ons missen als we er niet meer zijn? Dat is best wel een spannende vraag, toch? Een aantal jaar geleden was ik uh, met Compassion, dat is een christelijke hulpverleningorganisatie die kinderen helpt te bevrijden uit armoede. Was ik in Calcutta, in, in India. En daar bezochten we een aantal lokale projecten. En al die projecten die werken alleen maar door de lokale kerk. En ik zag daar dat de kerken niet alleen goed nieuws spreken, maar dat ze allereerst goed nieuws zijn voor de mensen om hen heen. Um, aangemoedigd door constant gebed stroop ze elke keer weer hun mouwen op en dienen ze de weduwe en de wezen en mensen in armoede, mensen die ziek zijn, en mensen ervaren echt dat christenen hen oprecht lief hebben. En daardoor is er heel veel openheid voor het evangelie. En dat is heel bijzonder, want in die meeste wijken is 98%, 99% is hindoe of moslim. Maar die mensen merken dat christenen hen oprecht lief hebben. Waarom? Omdat ze hen constant dienen. Ehm... Um, ik hoorde zelfs een verhaal dat in Orissa, een stad in India, er op een gegeven moment een grote vervolging was van christenen door extremistische hindoes. En dat op een gegeven moment het de hindoes waren die als een kring om een kerk heen gingen staan, om die kerk te beschermen, om die christenen te beschermen tegen die extremistische hindoes, met gevaar voor eigen leven. En toen ik dat verhaal hoorde, toen dacht ik, zijn wij hier in Nederland als christenen, als kerk, ook goed nieuws voor de mensen om ons heen? Stel dat het in Nederland zover zou komen dat wij ooit door extremisten aangevallen zouden worden. Zouden onze buren hier in dit wijkje dan beschermend om ons heen gaan staan? Wat denk je? Ik hoop het. Maar dat, dat motiveerde mij wel weer. En vooral de woorden van Jezus. Van ja, laten we toch elke keer niet alleen hier een dienst hebben binnen. Maar laten we toch ook elke keer weer op uitgaan om de mensen om ons heen te dienen. Om goed te doen. Zodat mensen die goede daden zien. En niet zeggen van oh wat is oase goed. Of wat zijn wij goed. Maar zodat ze, zoals Jezus zegt, de vader in de hemel zullen eren. En mensen steeds meer open zullen zijn voor het nieuws wat wij te delen hebben. Het goede nieuws. ...van het evangelie. Nou, daarom doen we wat we vandaag gaan doen. En wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan allerlei verschillende dingen doen. Um, en jij mag kiezen wat je wil gaan doen. Uh, ten eerste gaan we met een groep vel prikken. We gaan de buurt schoonmaken. Ik hoop dat je niet de mooie kleren aan hebt gedaan vandaag. Maar daar hebben we ongeveer 50 personen voor nodig. Um, de kinderen mogen eerst kiezen. Um, en de prins en prinsessen gaan sowieso meedoen met velprikken. Um, en de Kingskids mogen kiezen zelf of ze mee gaan doen. En daarnaast hebben we nog wat mensen nodig. Dus allereerst wil ik vragen um, naar de gemeentezaal te gaan als je mee wilt doen met velprikken. Uh, Rianne, waar ben je? Oké, okay, nou Rianne die leidt dat project. Ten tweede gaan we een gebedswandeling doen. Met uh, twee tallen. Als jij een verlangen hebt voor deze buurt te bidden. Um, ga dan naar nummer twee. Chat, waar ben je? Ja, Chat zal dat project leiden. Als jij een verlangen hebt om voor deze buurt te gaan bidden. Gewoon te wandelen door de buurt. En als je nog niet weet hoe je dat moet doen. Chat gaat je een korte introductie geven. Dus twee gebedswandeling. Nummer drie. Bloemen uitdelen. Op plein 4045. Met een uitnodiging. Voor onze paasviering volgende week. En gewoon met mensen in gesprek. Mensen een goede zondag wensen. En als het ervan komt, misschien iets meer vertellen over waarom we dit doen. En de hoop die in ons leeft. Um, als je dat wilt doen, nummer drie, daar. En Pieter, waar ben je? Ja, Pieter zal dat leiden en die zal je er ook meer over vertellen. Nummer vier is paastassen bezorgen. Van onze partnergemeente in Barneveld hebben we meer dan 60 paaspakketten, paastassen gekregen. Vol met heerlijke dingen. En die geven we aan de mensen die dat nodig hebben. Ook hier in de buurt. En als jij denkt van ja, ik wil die paastassen gaan uitdelen. Bij adres hier in de buurt. Um, ga dan even naar Linda. Linda, even je hand op. Bij nummer vier. Nummer vijf is we hebben twee handige mannen of vrouwen nodig die even een celje leggen. In een uh, toiletruimte bij een meneer in de buurt, die het niet zelf kan doen. Um, ik geloof dat, uh, dat Bart geïnteresseerd was. Wie wil dat met Bart gaan doen? Nummer 5. Daar. En tenslotte, we gaan, na afloop gaan we ook met z'n allen lunchen. Dus we hebben ook nog twee mensen nodig die helpen met broodjes smeren. Samen met het cateringteam. Dat is nummer 6. Dat is ook daar. Dus um, nou, bedenk voor jezelf: waar wil ik aan mee gaan doen? Wat zijn mijn gaven en talenten? Waar krijg, waar krijg ik enthousiasme van? De kinderen van 0 tot 3 kunnen gewoon naar de paaltjes in de ruimte daar. Wat ik al zei, de prins en prinsessen gaan mee velprikken prikken. En de Kingskids, dat zijn uh, van 8 tot 12 jaar, die mogen zelf kiezen waar ze aan mee gaan doen. Maar vertel wel even aan je ouders wat je gaat doen. Oké? Okay? En dan gaan we ongeveer om, om half twee, kwart voor twee, komen we hier weer samen om samen te gaan lunchen en verhalen te delen. Ja? En jongens, shh, nog even stil alsjeblieft. Zullen we als een gebed naar God toe vanuit ons hart nog één keer dit lied zingen? You're the God of the city. Als echt als proclamatie, Heer, u bent God van deze wijk. En wij willen uw handen en voeten zijn. Zullen we dat zingen? Vanuit ons hart? Ja, mocht je nou denken, wat is dat uh, nummer hoog af en toe? Nou, dat klopt. En uh, juist als je lekker mee uh, zingt, dan weet ik zeker dat het, dat het uh, vast gaat redden. Neem ook, uh, denk even na met uh, wat ga je straks doen. Ik hoor net bijvoorbeeld Bart en uh, Heiko. Zei jij nou uh, dat je mee ging? Of wie... Nou, top erop, netjes, netjes. Nou, neem bijvoorbeeld even in je gedachte dat je zometeen netjes naast een toiletpot een, uh, een, een vloertje aan het leggen bent. En als je daar dan aan nadenkt en dan denkt aan dit liedje. Op het moment dat je zingt met wat je straks gaat doen. Dat God ons zegent. Dat hij de God van deze stad wil zijn. De God van deze mensen. En dat wij hier, zoals we hier staan en zo meteen gaan... Ook al voelt het misschien ongemakkelijk, of heb je er juist heel veel zin in. Dat dit lied in je hoofd zit en dat je denkt: ja, het is God die door ons heen werkt en er gaan mooie dingen gebeuren. Er gaan nog, straks nog meer mooie dingen gebeuren dan wat we nu al mogen doen. Als je met die gedachten.